9 uur. Mannix Ampersen met het NOS-journaal. Bezoekers van horecazaken krijgen voortaan de vraag... of ze hun naam en contactgegevens willen achterlaten... voor het bron- en contactonderzoek. Dat is een van de maatregelen die het kabinet heeft bekendgemaakt... op een persconferentie over het toenemend aantal coronabesmettingen. Het is niet verplicht om die gegevens achter te laten. Verder werd duidelijk dat de GGD-reizigers uit risicogebieden gaat bellen... om te checken of ze zich houden aan de quarantaine van twee weken... Premier Rutte zei op de persconferentie dat het virus bezig is aan een gevaarlijke opmars. Hij riep vooral jongeren op om zich aan de regels te houden. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op de maatregelen. Ze vinden dat die te vrijblijvend zijn. Het lijkt er steeds meer op dat de autoriteiten in Libanon... niets hebben gedaan met waarschuwingen over een lading ammoniumnitraat. Die explosieve stof ontplofte dinsdag. Daarbij vielen zeker 135 doden. De gevaarlijke lading werd zeven jaar geleden van een schip gehaald voor de Libanese kust. De douane heeft de Libanese justitie herhaaldelijk gevraagd wat er met de lading moest gebeuren, maar er kwam nooit antwoord op. De regering wil dat het onderzoek naar de ramp binnen vier dagen wordt afgerond en zegt dat de schuldigen worden gestraft. Politici van CDA en ChristenUnie reageren met afschuw op uitspraken in een podcast van rapper Lange Frans... Daarin fantaseert hij met zijn gast Jeanette Ossobaert... over onder meer een aanslag op premier Rutte. Het fragment wordt gedeeld op sociale media. christen leider Segers noemt het doodeng. CDA-Kamerlid Omzicht spreekt van bizarre en gevaarlijke fantasieën. In een reactie benadrukt Lange Frans de positieve berichten die hij zou hebben gekregen. Hij maakt geen excuses. Het weer. Vooral in het binnenland blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 16...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 Binnen het stevige muziekgenre, om het dan ja. maar zo te zeggen. Maar het mooie van de, van de, de huidige tijd is uh -huh. dat, dat uh, we niet meer zo vasthouden aan al die hokjes. Maar het, je mag ook oversteken af en toe. En dat, dat is leuk. Crossover vind ik altijd spannend. Ja. Dus dat, wat dat gaat doen, deze jongens dat dan ook op een bepaalde manier. Dit was wat meer.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 Ozark Henry te luisteren, als je dat wat zegt, ook een Belgische. Zeg mij niks. Nee. Ja, dat is, dat is fantastisch. Ja, uh, wat, wat, wat, uh, wat trek je daaraan? Is, is, uh, kan je dat ook een beetje ontwaren? Wat, wat, uh, wat typisch uh, in die Belgische underground een beetje uh, zit. het nou, is eigenlijk haast niet aan te raken, heb ik soms wel eens het idee. Nou, er zit meer een soort mystieke component ja, in op een of ja, andere ja, manier. En ik heb uh, vrij lang, ik heb uh, een tijdje op de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 Een minuut naar Vogel gefluit. Nee, nou, nou dat, dat, viel hier, dat viel hier nog wel mee, maar goed. Ja. Uh, daarachter hoorden we Lavlas. Dus van Ben Alley. wat vind je daarvan? Als ik uh, even zo vrij uh, mag zijn om. Uh... Nou, de, dat zei, ja. Ik vind het mooi, ja? uh, maar het is niet, ik, ik zou het niet heel direct zelf opzetten. Oké, oké. Het is aardig uh, uh, voor, voor inderdaad uh, dat, dat ik het mooi.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 I'm one of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 en toen dacht ik van, weet je wat, ik ga dat nummer even bij onze vrienden van Goedemorgen Zandvoort aanbieden, want daar zit hij toch in. En uh, zowaar werd het nummer gedraaid en toen schoof Jaap Bond aan tafel en ik heb hem nu aan de telefoon. Goedenavond Jaap. Goedenavond Jaap. Ja, dat is altijd leuk. Uh, want uh, het, is, het, is, het is niet zonder reden, want ik heb hier iemand uh, zitten in de studio. is ook een bestuurder die een uh, muziekliefhebber is, maar jij bent het ook.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 Dan, dan gaat het liedje ook veel meer, uh, spreekt het je veel meer aan. Ja. En, ja, en dat, dat, dat, dat vind ik wel uh, belangrijk in muziek. Uh, ik heb het laatste album van Dylan ook beluisterd. Uh, hij is super verrast op zijn tachtigste, hij wordt komend jaar 80. Ja. Uh, Briljant goed. Ja. En dan merk je ook wel, ja dit is al echt een van de grootste songwriters van onze tijd. Ja. Uh, en uh, Frank heeft daar zijn scriptie over gemaakt. Ja. Uh, en die heeft toen de Bethesda aangenomen. Dat was dus zes jaar voordat hij de Nobelprijs kreeg. Dat, ja.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 dan hebben, we het, dan hebben we het dus niet over de Nixon-Simons en, en over... Uh, nee, nee we hebben het niet. gewoon nu even over de andere kant van ja, Valdendam. Hè? Echt, gewoon ja. onvoorstelbaar hoeveel muzikaal talent ja. daarop ja. Ja. Ja. Nou, Weet je, wat we bij ons echt heel goed doen... dat is bij ons het Club en Buurthuiswerk, de PX. Uh, uh, die hebben de muziekschool. Uh -huh. uh, en, en die stimuleren al echt van jongs af aan... Uh, om een instrument te gaan uh, bespelen. Dan brengen ze die bij elkaar. Dat noemen ze bandcoaching.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 Dus, en, en het, het nodigt ja. uit om nog eens een keer samen te komen om uh, uh, uh, nog even uh, samen muziek te luisteren. Want het uh, ja. is niks leukers dan... Uh, ik zou bijna voorstellen, David, je <totstutters> moet eens een keer als al die maatregelen uh, voorbij zijn... dan moet je gewoon naar de biers uh, gaan in Volendam. Want daar gebeurt het dus. Uh, ja, ja. Laten, we dat, laten we dat afspreken. Ja. En het eerste biertje bier is van mij. Nou, leuk. <totstutters> dan weet ja, je samen. dat ook weer. <totstutters> Goed, uh, Jaap, ik uh, dank je voor je bijdrage...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 Alsof het uh, gewoon de rook uit je spiekers uh, komt. Fontaine's DC. Ik zeg, zeg het zo goed, ja, uh, uh, ja, David. Want jij komt ermee. En ik dus niet. Dus, nee, nee, nee, uh, nee, maar goed. Nee, is dus een band uit Dublin. Die, uh, dit was eerste top, band. Ja, van hun ja. eerste album. Postpunk. Uh, die hebben net uh, hun tweede album gemaakt. Hm. Overigens veel ingetogener dan dit. Hm. Uh, ja, ik hou hiervan.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 Dan uh, gaan we dat uh, nog ergens een keer uh, inplannen. Uh, uh, afsluiting van deze alternatieve FM. Ibrahim Malouf met Beirut. Straks veel plezier met het, uh, die, met het uh, programma van uh, Nashville Radio. En volgende week zijn wij er weer.